Jelle er met het NOS-journaal. In Rozenburg bij Rotterdam is een jongen van 17 overleden... aan de gevolgen van een steekpartij. De jongen werd bloedend op straat aangetroffen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen... nadat vergeefs geprobeerd was om hem te reanimeren. Wat de aanleiding was voor de steekpartij... wordt door de politie onderzocht, verdere details ontbreken. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt sinds woensdagavond stil... vanwege een kapotte bovenleiding tussen Naarden en Weesp. Spoorbeheerder ProRail denkt dat de treinen pas donderdagmiddag weer op dit traject kunnen rijden. De schade aan de bovenleiding is groot en is verspreid over meer dan een kilometer spoor. De oorzaak is niet duidelijk. Een trein strandde woensdagavond om 6 uur in de polder tussen Naarden en Weesp... waardoor zo'n 100 reizigers bijna drie uur vast zaten. In Spanje gaat de hoofdstad Madrid en negen omliggende gemeenten verder aan banden leggen. Nu zijn al tientallen wijken in de regio afgesloten vanwege een opleving van het coronavirus. Er is bijvoorbeeld besloten dat inwoners de gemeentegrenzen nog wel over mogen voor werk, school of een doktersbezoek. Maar niet meer voor vrije tijdsactiviteiten. In Spanje kwamen er de afgelopen 24 uur ruim 11.000 nieuwe coronabesmettingen bij. Vooral in de regio Madrid gaat de stijging hard. Om te voorkomen dat volgende debatten tussen president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden opnieuw op chaos uitlopen, worden er maatregelen getroffen. De commissie presidentiële debatten in Amerika maakt die binnenkort bekend. Een van de opties die genoemd worden is een zogenoemde mute knop, zodat de debatleider de microfoons van Trump en Biden kan uitzetten. Het weer, het is bewolkt vannacht. Het koelt af tot een graad of 11 in het oosten van het land. In de loop van de nacht trekken er buien over het land. Morgenmiddag breekt mogelijk de zon af en toe door. Het wordt dan een graad of 16. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig weer. Dit was het NM West-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit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 Dat Money, feelings die, baby when i wake up break up i don't wanna think about think about you drink up drink up i'm so fucked up all Show them.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 You can reach me by sailboat Let me But you're already a hundred miles away is jouw keuze, ZFM. faces share lives and share